7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. De Franse regering heeft geplande wijzigingen aan het familierecht... op de lange baan geschoven. En de Nederlandse journaliste die in Egypte werd gezocht... wegens vermeend terrorisme heeft een naam. Het gaat om Rena Netjes. Ze is onmiddels onderweg naar Nederland. Hier is Dorad Megens met het NOS Journaal.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 Egypte houdt al lange tijd journalisten van de Arabische tv zender Al Jazeera vast... op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Netjes werd daar ook van verdacht, maar zij ontkent elke betrokkenheid. Ze heeft nooit voor Al Jazeera gewerkt. Wel heeft ze gesproken met een van de medewerkers... die goed geïnformeerd is over radicale groepen in de sinai woestijn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 In het Friese plaatsje Mirrens zijn honderden geiten omgekomen bij een brand in een stal. De eigenaar van de boerderij raakte gewond. Hij ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. De politie. Volgens de eigenaresse stonden er 700 geiten verdeeld over de drie stallen. In de middelste stal is brand ontstaan. Daar stonden ook paarden. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben de paarden het niet gered. en zijn de paarden om het leven gekomen, maar ook honderden geiten. Bij de brand kwam asbest vrij. Maar er is volgens de Friese brandweer geen gevaar geweest, voor, gevaar geweest voor de omgeving. Die deeltjes kwamen neer op het erf. De oorzaak van de brand inmiddels is nog niet duidelijk. Door een computerstoring werken de informatieborden boven en langs de snelwegen niet. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang die storing gaat duren. De ANWB over wat de automobilisten van merkt. Dat merk je zeg maar, doordat uh, geen vertragingstijden boven de weg worden weergegeven. Dus als je de file rijdt, dan hoort er soms ook een vertragingstijd bij. Dat valt uit. Omdat er geen actuele informatie op de borden staat... adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om de verkeersinformatie op de radio... op internet en de navigatiesystemen goed in de gaten te houden. In enkele gevallen kan Rijkswaterstaat de borden wel bijwerken... bijvoorbeeld om omleidingsroutes aan te geven. Maar dat kan alleen handmatig.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 In de Amerikaanse staat Indiana is een ontsnapte viervoudige moordenaar na een klopjacht ingerekend. De 40-jarige David Elliott legde op zijn vlucht voor de politie een afstand van bijna 300 kilometer af. Hij ontsnapte zondag uit een gevangenis in Michigan door met zijn blote handen gaten te maken in twee gevangenishekken. En vervolgens ontvoerde hij een vrouw in haar auto. Ze wist bij een benzinestation te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Die kon hem uiteindelijk aanhouden. Elliot werd in 1994 veroordeeld tot vier keer levenslang voor een viervoudige moord.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 In 2009 stierven voor het eerst meer mensen aan kanker... dan aan hart- en vaatziekten. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Er is een kleine kans op gladheid. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en er kan wat motregen vallen. De rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Blijft het wel droog. 8 graden wordt het. Morgen schijnt de zon af en toe, maar trekt er ook regen van zuid naar noord. En daar is je alweer voor de verkeersinformatie. Kees Kwaks met de ANWB. Het beeld is dat de file files naar Amsterdam... staan op de A7 vanuit de Hoorn bij Zaandam. 8 kilometer. En dan aansluiten in de volgende file op de A8... bij Kloop en 5 kilometer. En de meeste vertraging vanochtend in de regio Rotterdam... begon met een klapband van een vrachtauto op de A20 richting Gouda. En op die delen, daar reed een motorrijder tegenaan. De rechte rijstrook is nu dicht... Er staat 9 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Het verkeer kan omrijden. Vanaf knooppunt Brechtseplein is dat. Het verkeer richting Gouden rijdt dan via Den Haag. En het verkeer richting Utrecht rijdt dan via Breda en Gorkem. We gaan straks naar Parijs, naar correspondent Ron Linker. Want de Franse regering is overstag... na heel veel protest tegen de plannen voor een nieuw familierecht. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM...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 Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. De Nederlandse journalist Renan Netjes is vanochtend Egypte uitgevlucht. Vorig jaar zat ze al nacht in de cel omdat ze een gevaar voor de staatsveiligheid zou zijn. De journalisten vermoeden toen dat het Egypte om iets anders ging. Men wil niet dat de vuile was naar buiten komt. Dat ik daar een stuk over krijg. En daar heeft men mij op een hele rotte manier voorkomen. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Ja, nu werd ze weer gezocht en is inmiddels het land uit en onderweg naar Nederland. Gaan we over praten met de Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat vorig jaar was er gevaar voor de staatsveiligheid. Nu zou ze gezocht worden vanwege hulp aan een terroristische organisatie. Dat zou dan Al Jazeera moeten zijn. Staat dat zo slecht bekend in Egypte op het ogenblik? Nou, in het huidige klimaat uh, van Egypte, waar alles totaal is gepolariseerd... en waar alle media die uh, ook maar enige sympathie in hun berichtgeving laten doorschemen of gewoon erover berichten, zelfs al zouden geen sympathie hebben... Uh, ja, dan, uh, dan ben je dus tegen uh, de, het leger, ben je tegen de al sisi en tegen iedereen... die nu zo enthousiast achter uh, de nieuwe de, de president van Egypte binnenkort uh, zal staan. En, ja, uh, de, dat leidt tot een soort uh, hysterisch klimaat, moet ik zeggen. Uh, gisteravond uh, was er op Al Jazeera uh, beelden getoond... van de Egyptische televisie, die, uh, waarbij men dus een, een, in het hotel... waar Al Jazeera tegenwoordig naar een kantoor... heeft, wel andere kantoren zijn gesloten. Daar heeft men dus allerlei apparatuur aangetroffen. Ja, dat is apparatuur die we allemaal kennen... voor iedereen die in de media werkt, van uh, televisieploegen. Die hebben dus allerlei apparatuur bij zich. En dat zie je daar. Daar is absoluut niks mis mee. En, uh, maar dan wordt dus op de tele Egyptische televisie op dit moment gesuggereerd alsof je daar als het ware spionageapparatuur en dat soort zaken hebt. Dat, dat is een beetje, het zegt meer helaas over het McCarthy-achtige uh, klimaat van net als na, na uh, 11 september in, uh, in Amerika. Je bent of voor ons, of je bent tegen ons. En elke vorm van nuance, of gewoon willen berichten wat de anderen vinden, het andere kant, dat waarvan alle media zijn gesloten, ja, dat is op de Moment niet mogelijk. Nee, en dan word je dus ook meteen bestempeld tot terroristische organisatie. Nou, de, de moslimbroederschap is bestempeld door de Egyptische regime als um, uh, uh, terroristische organisatie. Dat op zichzelf al voldoende. Verder is er een echte terroristische organisatie, Beit El Magdis. Uh, de, de, de supporters van Jeruzalem, uh, die in de Sinai actief zijn. En uh, daarover zoeken journalisten natuurlijk informatie. En zij is journalist, ze is ook producer, producer. En dus ze probeert ook mensen te vinden voor andere uh, organisaties. Onder andere voor De NOS en Zand. Van hoorn als collega. Uh, om te kijken. Zijn er mensen, experts? Uh, weet je iets? Kunnen die iets over die uh, dingen kunnen vertellen? En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat zou haar dus nu. Uh voor de voeten kunnen worden gehoord. Maar dat is een uh, professioneel werk wat elke gerespecteerde journalist in uh, Egypte zou willen en zou moeten doen. Ja, en, uh, en netjes zou dan op een lijst komen, zijn gekomen. omdat ze dus bij El Jazeera op bezoek is geweest. mensen daarvan heeft gesproken. Ook al omdat zij kennis hebben van groeperingen in de Sinai-woestijn. Is het verstandig dat zij uh, Egypte uit is? Vind je? Uh, nou ja, onder de huidige situatie uh, is dat heel goed denkbaar. Want er zitten nu uh, een stuk of vier journalisten van Al Jazeera... er zitten al meer dan een maand zonder vorm van proces uh, gevangen. En daar is internationaal door collega's... onder andere is er onlangs bij de BBC een solidariteitsbijeenkomst mee geweest. Uh, want die mensen doen niks anders dan hun werk. En uh, daar moet ik nog iets anders bij zeggen. Het is weliswaar zo, kijk, Al Jazeera wordt uh, betaald door Qatar. Qatar stond in de Arabische Lente toen dat nog zo Heten, heel duidelijk aan de kant van de opstanden... en ook aan de kant van de moslimbroeders. Maar ik stel vast, elke avond is er op Al Jazeera, Arabische in ieder geval... is er een speciaal programma aan het eind van de avond hier in Nederland. Dat heet El, El Mashhad Al Masri, het Egyptische strijdtoneel. En daar wordt bericht over de laatste ontwikkelingen vanuit Qatar. Want in Egypte zelf mogen ze niet meer opereren. Maar dan moet je nageven dat... Elke avond zit daar een vertegenwoordiger van het Nationale Reddingsfront. Dat is het front van alle partijen die voor het leger en Sisi zijn. En er zit ook een vertegenwoordiger van de moslimbroederschap. Dus daar hoor en wederhoor dat die helaas op dit moment... in de officiële Egyptische media niet meer het geval is. Dus zoals gezegd, het zegt meer over het hysterische... Mediaklimaat en de totale polarisatie in Egypte momenteel, dan denk ik over deze journalisten. Dat zijn allemaal mensen die bekend staan als vakbroeders en zusters die gewoon hun normale werk doen. Ja, enig idee hoe het op dit moment met hen is? Uh, nou, ze zitten nog steeds vast. En elke avond wordt er op Al Jazeera... zowel op de Engelse als op de Arabische versie van El Jazeera... wordt er dus aandacht aan besteed. Dit zijn onze collega's, ze zitten vast. Ze doen niks anders dan hun werk. En ze zitten vast zonder enige vorm van proces. Dus ja, dat is een, helaas op dit moment de treurige situatie in Egypte... dat elke uh, poging om, laten we zeggen, te kijken... alle aspecten van een probleem en een conflict... en dat is een belangrijk conflict wat nu gaande is... om dat te belichten, als je niet of totaal onkritisch, on, eh, onvoorwaardelijk achter eh, de dominante trend van... we zijn allemaal voor Sisi staat, ja, dan ben je verdacht. Dus eh, dat is een beetje de situatie en het context waarin ze haar werk heeft moeten doen. Dank u wel. Bertus Hendricks, verbonden aan instituut Klingendaal. Netjes werkt ook samen met onze correspondent Sander van Horen. Daar in de regio. Sander weet ook meer van deze zaken. En ook van het vluchten van Rina Netjes. Uh, u hoort hem zo duidelijk na acht uur. Dan spreken we hem uitgebreid. Zijn verhaal leest u al op onze website. NOS.nl 13 minuten over zeven. Voor Zuidwest-Engeland was januari de natste maand ooit. En de ellende is nog niet voorbij. Voor de komende weken wordt opnieuw zware regen voorspeld. De overheid waarschuwt nog steeds voor ernstige overstromingen. Correspondent Anna Sane. Klinkt gevaarlijk. Goedemorgen. Wat, uh, goedemorgen. Wat gebeurt er om dit leed te voorkomen? Um, nou, er, op dit moment uh, worden er uh, pompen ingezet. Um, er zijn 65 pompen in Sommerset. Dat is het gebied dat het ergst getroffen is... Uh, om het water zo snel mogelijk weg uh, te krijgen. Uh, er gebeurt niet genoeg volgens uh, de bewoners. Zij zeggen dat er al veel eerder iets had moeten gebeuren... en dat de rivieren bijvoorbeeld uit hadden gebaggerd moeten worden... zodat, um, zodat het water uh, nou, ja, makkelijker weg kon. Um, dat is niet gebeurd. Boedend uh, zijn ze daarover op, uh, op uh, de minister van Milieu. Nou, de minister van Meijen heeft deze week bekendgemaakt... dat hij 100.000 pond per week extra uit zal trekken... om nog meer pompen in te zetten... om dat water zo snel mogelijk weg te krijgen. Ja, maar daar doe je niks aan de huidige situatie, Anne. Hebben ze een punt? Want we hoorden net ook eerder deze uitzending al veel kritiek op het waterschap. Is er inderdaad te weinig gedaan? Uh, dat is moeilijk te zeggen. Uh, de bewoners zeggen dat te weinig gedaan is... dat die rivieren uitgebaggerd hadden moeten worden. Uh, de minister van Milieu heeft zich daar, uh, daartegen verdedigd deze, deze week. En hij zegt dat... Um Zelfs vanwege die, die extreme regenval van de uh, afgelopen maand, dat dat niks had uitgehaald en dat het toch gebeurd zou zijn. Uh, wat er ook wordt gezegd is dat de, de uiterwaarde, het uh, gebied waar het water heen zou kunnen gaan als, als, het, uh, nou ja, als de rivieren overstromen, dat die bebouwd zijn, dus dat daardoor ook extra overlast is, dan er bijvoorbeeld in Nederland zou zijn waar daar meer rekening mee wordt gehouden. Ja, on onervarenheid, dat kan toch haast niet? Nou, dat lijkt er wel een klein beetje op. Uh, wij in Nederland zijn daar toch wel veel meer op gespitst. Ik bedoel, wij doen al eeuwen natuurlijk aan het uh, impolderen van gebieden. Um, dat is hier ook wel gebeurd heel lang geleden door uh, Nederlanders. Uh, honderden jaren geleden hebben Nederlanders hier ook uh, geprobeerd uh, het water weg te houden. In sommige gebieden die wat lager gelegen zijn. Maar dat wordt niet zo goed bijgehouden als, uh, als in Nederland. En uh, ja, het lijkt er inderdaad op dat de, de regering daarmee faalt. Dan moet ik er wel bij zeggen... dat de afgelopen maand de regenval extreem is geweest... en dat uh, de, de ergste regen in honderd jaar tijd is gevallen. Dus dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Goed. Wat is dan nu het plan? Wat doen ze nu? Uh, ja, zoals ik al zei, uh, zullen er extra... Uh, ...pompen worden ingezet in de komende weken. Uh, ook zou er een parlementslid in gesprek zijn geraakt... ...met een Nederlands baggerbedrijf, Hoera... Uh, ...om uh, de overstromingen in uh, de toekomst te voorkomen. En uh, uh, als die besprekingen iets uithalen met dat Nederlandse baggerbedrijf... ...dan zouden de rivieren in de lente, als de overstromingen voorbij zijn... ...uitgebaggerd kunnen worden... En, uh, maar voor vandaag uh, kunnen de inwoners van Somerset, het gebied dat het ergst getroffen is, uh, naar iets heel anders uitkijken. Uh, Prins Charles komt vandaag namelijk op bezoek. Ah. En dat bezoek stond al gepland, van voor de overstromingen. Maar wellicht uh, um, kan hij uh, de bewoners van, uh, van Somerset een hart onder de riem steken vandaag. Zeker. En hij heeft hart voor het platteland... het zuiden en het westen van Engeland getroffen... door uh, Hoogwater Anne Zane vanuit Engeland. Meer files of juist minder files vandaag, omdat de matrixborden niet werken? U hoort het zo. We gaan weer naar Drenthe, naar een bospad. Tenminste, dat moet nog worden aangelegd. En daar is haast bij, Mark-Robin Visser. Ja, nou, inderdaad. Het moet natuurlijk wel allemaal gebeuren... voordat die uh, verplichte maatschappelijke stage wordt, wordt, wordt afgeschaft. Ja, want anders dan zitten ze hier straks met een half pad. Ja. Meneer Posthumus, zullen we de klep maar eens openmaken? Dan gaan we de klep eens openmaken. Ja? Dan gaan we even kijken wat we allemaal bij ons hebben vandaag. Kom er even bij, ja. want nou, zeg het maar. Nou, we hebben hier wat, wat takkenschaar meegenomen. Takkenschaar? Takkenschaar, ja, dat is voor de, voor de kleinere takjes. Ja? Van als je een wandelpad gaat aanleggen ja dan moet je toch meteen allemaal vrijstellen zaagjes de zaagjes de uiteraard nou. wat, wat wat grotere bomen overhangende takken nou en wat handschoenen natuurlijk hebben we meegenomen ja. want uh, nou. dan kunnen we aan de slag en dan kunnen we aan de slag en we hebben wat scheppen meegenomen ja. om uh, wat zand te gaan kruien verborgen dus uh, nou, we kunnen ja. zo uh, met de pad bezig. Scholieren in het uh, middelbaar onderwijs... Uh, moeten nu uh, zo'n 70 uur uh, maatschappelijke stage lopen... Hè, gedurende hun carrière. Ja. Uh, en dan hoopt u maar dat ze graag bij u willen. Kunnen, kinderen kunnen ook nog wel tot op zekere hoogte kiezen voor ze, iets. Ze kunnen altijd kiezen. He. Ze kunnen voor de natuur kiezen. Maar ze kunnen ook voor een uh, zorginstelling kiezen. Of ze kunnen bij een sportvereniging hun vrijwilligerswerk uh, gaan ja. doen. Het is heel divers. Ja. Maar we hopen natuurlijk dat ze allemaal bij, bij Landschapsbeheer in te komen. Het is natuurlijk leuk dat de scholieren hier dan een pad komen aanleggen. Zoals we vandaag gaan doen. Maar wat levert het nou nog meer op? Wat is uw beeld van de afgelopen jaren? Nou, een beeld wat gevormd is de afgelopen jaar. met de maatschappelijke stages. dat het een enorme boost heeft gegeven. Alle scholen staan echt in de, in de stijgers. om uh, die maatschappelijke stages zo goed mogelijk uh, vorm te gaan, uh, gaan geven. Ja. We hebben vrijwilligers hebben we opgeleid. He, die, ja, als je met pubers omgaat, dat heeft, ja, dat heeft toch wel een bepaald uh, ja, slag. Mensen die wij, wij, wij om moeten. Kun gaan. Ja, die hebben vaak een gebruiksaanwijzing. Ja, soms een gebruiksaanwijzing. Jullie hebben allemaal cursussen gevolgd. Oh. Wij hebben allemaal cursussen gevolgd hoe om te gaan met jongeren. Ja. Nou, en dat kennen we allemaal. En de vrijwilligers kunnen dat allemaal. Nou, dat is natuurlijk hartstikke jammer straks als die maatschappelijke stage ja. wordt afgelast. Dus is, u heeft het net allemaal een beetje in de stijgers. Want die maatschappelijke stage bestaat pas sinds 2011. Ja, dat bestaat sinds 2011. Dus dat heeft al eigen een aanloop nodig gehad. De scholen ja. moeten enthousiast worden. En die hebben onze weg ook gevonden. Van, nou, waar kunnen we dan vervolgens aan de slag? Ja. En dat houdt dan straks op te bestaan. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel erg jammer. Want ik vind juist de maatschappelijke stage werken met jongeren. En dat jongeren op een gegeven moment ook kennis kunnen maken in natuur en landschap. Dat is toch ook uh, ja, het is onze toekomst eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat er ook jongeren weer instromen in natuur en landschapsbeheer. Dat vind ik erg belangrijk dat ze ook een maatschappelijke stage gaan doen. Ja. En kennis kunnen maken met ons vak. Veel werk wat door landschapsbeheer wordt gedaan... wordt door vrijwilligers gedaan. Ja. Er is sprake van enige vergrijzing. Er is dus enige vergrijzing, uh, uh -huh. vindt er plaats. Uh -huh. <laughs> ja, dat zijn ja, ja, we vooral mee te maken. Ja, hoor, is, uh, maar je, je hebt soms nog vrijwilligers die zijn 80 jaar. Ja. Hè, en die, die werken nog heel enthousiast uh, mee. En dat, dat maakt het ook leuk voor die maatschappelijke stage... dat de jongeren echt ook met oudere mensen in contact komen. En andersom ook. Ja. Hè, dat snappen ze de jongeren ook wat beter. Ze kunnen elkaar wat respecteren en ze weten waar ze mee, mee bezig zijn. Ja. Nou meneer Postumus, ja. laten we er dan maar nog van genieten zolang het nog duurt. Precies, dan gaan we er nog steeds wat wat uh, moois van maken. Zo dus is dat. We, kan, we gaan he? het gereedschap klaarzetten is en goed. dan komen ze zo. He? En dan komen ze straks en dan gaan we straks met de Neemt u de scheppen, de, neem de scheppen mee? Dan pak ik de zaag. Komen ja, kom ze weg. meestal wel op tijd? Of komen ze ook al... Ja, ze komen altijd heel netjes op tijd. Wat en, goed. En ze gaan ook op tijd weer weg. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Gelukkig wel weer fijn. Ja, ze raken wel voor Nou, we gaan wachten op de scholieren. Tot straks. AMB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Er staat 50 kilometer file, dat is normaal voor het tijdstip op een dinsdagochtend. Het probleem is de regio Rotterdam, daar staat 20 richting Gouda. Er staat 9 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwer. De rechte rijstrook is daar nog altijd dicht, daar staat een vrachtauto met een lekke band. Het verkeer kan omrijden. het verkeer richting Gouda kan dat doen vanaf knooppunt de Brechtseplein via de regio Den Haag. Het verkeer richting Utrecht kan omrijden via Breda en Gorkum. Je hoorde het Kees eerder al vertellen. Die matrixborden boven de snelwegen, die kruisen nog wel af. Die geven ook nog wel snelheden aan. Maar informatie over afsluitingen en files, dat staat er niet meer op. Jaap Volkers van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat is er aan de hand? Nou, de reistijden worden op de drips, de dynamische route routeinformatiepanelen, zoals ze zo mooi heten, worden, worden niet aangegeven. Ik uh, reis heel vaak over de A12 naar Den Haag. Dan kom je bij Kroop in Gauwe, bij Gouda. En dan staat er 13 minuten tot het Prins Klausplein. Ja. Of 13 minuten plus 1, 2, 3. En die informatie die is uh, op dit moment niet beschikbaar. En hoe kan dat? Dat uh, komt door een computerstoring. En wij zijn op dit moment uh, de hele nacht al bezig om te kijken uh, hoe we die kunnen, kunnen oplossen. En die is, uh, die is landelijk. Toch geen hackers? Dat, uh, we weten nog niet wat er aan de hand is, maar uh, volgens mij uh, zijn het geen, uh, geen hackers. Maar uh, ja, goed, het wordt, uh, het wordt onderzocht. U bekijkt het natuurlijk ook. Zijn, de, zijn er al gevolgen te zien dat mensen dan aarzelen... of ze dan toch die afslag gaan nemen of een andere route? Nou, kijk, uh, voor alle duidelijkheid, hè, je bent niet direct helemaal verstoken van verkeersinformatie... want u heeft het net ook weer, uh, weer uitgezonden en je kunt ook kijken op je navigatiesysteem. Dus de verkeersinformatie is uiteraard nog wel, uh, nog wel beschikbaar... En misschien goed om even te zeggen, voor alle duidelijkheid, u zei het uh, uh, volgens mij zelf ook al, de, de snelheden op de matrixborden ja. die belangrijk zijn voor de veiligheid, die staan gewoon uh, vermeld 90, 70 en 50. We kunnen omleidingsroutes die we handmatig op die borden zetten, die kunnen we ook gewoon plaatsen. We kunnen onze motto teksten over uh, niet gebruik van social media achter het stuur, kunnen we gewoon plaatsen. Het gaat puur en alleen om die rijstijden. Dus het is, het is beperkt, maar uiteraard vervelend voor de, voor de weggebruiker. Ja. En u zegt, blijf vooral naar de radio luisteren. Prima. <laughs> Goed, dank u wel meneer Volkert. Graag gedaan. Daar laat hij zich niet over uit, kennelijk. Ja, ja, jawel, heeft hij al gezegd. Straks hoort u meer uit Frankrijk. Daar uh, is de Rondlinker nieuws over de regering. Want die is uh, overstag onder druk van al die protesten tegen het familierecht. Althans, de plannen daarvoor van het uh, Franse kabinet. Die gingen de Fransen veel te ver. Tenminste, sommige Fransen. Het NOS Radio 1 journaal. John Mayer. De Franse regering heeft de plannen opgeschort om het familierecht uit te breiden. Correspondent Ron Linker in Parijs, waarom is het opgeschort? Het zat er al een beetje aan te komen dat de regering dus meer tijd wilde hebben... om dat wetsvoorstel voor te bereiden. Dat is ook de reden voor de Franse regering geweest dat men opgeeft. Althans, er moeten al te veel wetsvoorstellen dit jaar worden voorbereid. De tijd is beperkt. En je weet het, er zijn gemeenteraadsverkiezingen in maart... Dus dat bekort de kalender verder. Dus er is nauwelijks tijd, zegt men, om die tekst van die wet te verfijnen. Nou, gisteren gingen allerlei ministers al naar de pers zeggen... dat bepaalde wetsvoorstellen, de onderdelen van die wet... sowieso niet in het definitieve wetsvoorstel zouden komen te staan. Dus gisteravond heeft de Franse regering dan maar besloten... om dat wetsvoorstel in zijn geheel op te schorten tot na 2014. Klinkt als een terugtrekkende beweging, Ron. Heeft dat iets te maken met die protesten? Uh, ja, on, on, ongetwijfeld, Marcel. Kijk, het is een heel breed wetsvoorstel... Hè, dat het recht op het gezin moet regelen in Frankrijk. De minister van Familiezaak die heeft hem omschreven... als een aanpassing aan de moderne tijd van het familierecht in Frankrijk. In, in allerlei aspecten, dus ook bijvoorbeeld in het onderwijs... waar uh, kinderen uh, geleerd zouden worden dat een man en een vrouw... niet de enige mogelijkheid is voor het stichten van een gezin. Kijk, en door die tegenstanders die dus de straat op gingen... wordt de wet gezien als een, als een vervolg... Van de invoering van het homohuwelijk. Deze wet de, ja, die zou bijvoorbeeld ook moeten regelen. hoe om te gaan met uh, homoparen die een kinderwens hebben. Adoptie, medische hulp bij zwangerschappen. draagmoederschap. dat zouden onderdelen kunnen worden van de wet. Maar goed, Marcel. wat er precies in zou komen te staan. dat weten we dus niet. Want ja, het hele wetvoorstel is opgeschort. En waarom zwicht de progressieve Hollande voor deze argumenten? Hij heeft inderdaad als kandidaat bij uh, de presidentsverkiezingen aangekondigd dat hij zo'n wet zou invoeren. Maar die twee uh, omstreden onderdelen heeft hij nooit als een belofte gepresenteerd. Dus daar kan hij onderuit. Dat, hè, medische assistentie bij de voortplanting, uh, draagmoederschap. Dat heeft hij nooit zo gepresenteerd als een definitieve belofte. Uh, hij heeft gezegd, dit jaar moeten we ons richten op de economie, werkloosheid met name. En dan moeten we de spanning niet verder laten oplopen door dit omstreden wetsvoorstel doorheen te jassen. Maar we zien steeds uh, protesten. Uh, maar ik neem aan dat er. Hoe liggen die verhoudingen eigenlijk? Hoeveel zijn er voor, hoeveel tegen? Kijk, als je bekijkt, zijn eigen regering bestaat uit een coalitie. Hè, dat weet je tussen socialisten en de groenen. Met name die groenen hadden ingezet op dit wetsvoorstel. En die zijn dus zeer teleurgesteld dat het is uitgesteld tot na 2014. Uh, er was geen goede oplossing wat dat betreft voor landen. Had hij het erin laten staan, had hij het. De echt uh, doorgevoerd in 2014... dan waren er meer demonstraties gekomen... en nu moet hij dus een regeringspartner teleurstellen... omdat hij het uh, definitief er heeft uitgelaten voor dit jaar. Uh, hoe die verhoudingen liggen... de socialisten zouden in hun eentje dit wetsvoorstel erdoor kunnen jassen... maar het was wel handig geweest als de Groenen hadden meegestemd. Is er dan niemand tevreden? Ja, de organisatoren van de demonstraties van de afgelopen weken... want die stellen vast dat hun manifestaties wel degelijk effect hebben gehad... het wetsvoorstel is uitgesteld. Dank je, Ron Linker vanuit Parijs. En na half acht, het zal zo tegen kwart voor acht worden... dan hebben we weer een Olympische gast. We spreken namelijk de man die aan het begin stond... van de commercialisering van de schaatssport. Patrick Wouters van de Oudeweijer. Hij begon samen met Rintje Ritsma... de Sanex Saanex-ploeg in 1995. Dat weet u nog wel. Rintje Ritsma ging toen in een reclamespot... naakt in een bad met ijsklontjes zitten. Elke huid moet wel eens afzien. Daarom gebruikt Rintje Sanex Bodycreme...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 Geef dan deze week in alle stilte aan de collectant van Amnesty International. Dit is Radio 1. Half acht hier is Dorald Megens het NOS Journaal. De Nederlandse journaliste die door Egypte wordt verdacht van het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rond Al Jazeera is Rena netjes. Ze werkt onder meer voor het parol en NOS-correspondent Sander van Hoorn. Vorige week was al duidelijk dat er een Nederlandse werd verdacht... door de Egyptische autoriteiten, maar het bleef onduidelijk om wie het ging. Rena Netjes zit nu in het vliegtuig onderweg naar Nederland... En ze zegt dat ze nooit voor Al Jazeera heeft gewerkt. De afgelopen vier jaar is wereldwijd het aantal mensen dat kanker kreeg... met ruim 10% gestegen, staat in een internationaal rapport... dat vandaag op Wereldkankerdag wordt gepubliceerd. Er wordt rekening gehouden met een stijging van 75%, oplopend tot 25 miljoen gevallen. Niet alleen doordat meer mensen kanker krijgen... maar ook doordat de gegevens steeds beter worden geregistreerd. De Franse regering heeft de plannen opgeschort om het familierecht uit te breiden. Er werd de laatste weken massaal tegen de nieuwe wet gedemonstreerd. Tegenstanders zeggen dat de hervormingen homovriendelijk zijn... en daarmee ingaan tegen de traditionele gezinswaarden. Het uitstel wordt nu gezien als het vermijden van ruzie... door de regering met centrumrechts. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij sectarisch geweld... in het plaatsje Boda zeker 70 doden gevallen... en tientallen mensen gewond geraakt. Gevechten braken uit tussen moslims en christenen. Meer dan 30 huizen zijn in brand gestoken. En vooral onder de christenen zouden veel doden zijn. En dan nog belangrijk nieuws voor automobilisten. Door een computerstoring werken de informatieborden boven en langs de snelwegen niet. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang die storing gaat duren. Omdat er geen actuele informatie op de borden staat... adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om de verkeersinformatie op internet... en op navigatiesystemen en op de radio goed in de gaten te houden. Blijven luisteren dus. Dat waren de hoofdpunten. Moet je altijd doen trouwens. Ben Langkamp bij Weerplaza.nl. Ben, we horen over heel veel regen en wind in Engeland. Komt dat hier naartoe? Het komt wel dichterbij, maar uh, de echte uh, wisselvalligheid... die bereikt ons vandaag nog niet echt. Op dit moment uh, trekt een zwakke storing van Zuidwest naar Noordoosten over het land. De bewolking heeft daardoor vooral vanochtend de overhand... en in het westen zou een klein beetje regen kunnen vallen. Stelt allemaal niet heel erg veel voor. In de middag dan trekt die neerslag in eerste instantie weer weg... en dan breekt de zon even flink door. Dus ik denk dat de middag er heel aardig uit gaat zien. Dat bij een graad of 7 A 8, wel een vrij stevige zuidelijke wind. Maar komende nacht en morgen overdag... Dan hebben we wel periode met regen. Dan heeft bewolking ook de overhand. En dan gaat er ook een stevige wind staan. Die wind zal niet zo sterk worden als in Engeland. Maar aan zee kan het toch krachtig gaan waaien... uit zuidelijke richting, dat is windkracht 6. En morgen wordt het iets zachter dan vandaag. Het wordt dan zo'n 8 à 9 graden. Ja, klinkt als wisselvallige dagen. Ja, klopt. Ook uh, de donderdag ziet uh, er redelijk wisselvallig uit. En ook uh, vrijdag uh, hebben we te maken met wat regen. Daarna wordt het misschien iets rustiger, maar helemaal droog wordt het ook dan niet. Ben Langkamp, tot over een uur. AWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Een uh, vrij normale ochtendspits met ruim 80 kilometer. Waarin de bijzonderheden zijn: de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Budel is een ongeluk gebeurd en staat nu vanaf Nederweert 4 kilometer file achter. Op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam, 2 kilometer tussen Utrecht en Lage Weide. Er staat een kapotte auto op de rechte rijstrook. En dan de perikelen in de regio Rotterdam. En die worden groter, want de file wordt langer op de A20 richting Gouda. Er staat nu ruim 10 kilometer tussen Rotterdam-Prins-Alexander en knooppunt Gouwen. Vanochtend kregen de vrachtwagen daar een klapband. Delen kwamen op de rijbaan terecht. Daar is een motorrijder tegen aangereden. De rechte rijstrook is dicht. En er kan worden omgereden voor het verkeer wat niet wil aansluiten in de lange file. Dat kan richting Gouda vanaf knooppunt de Brechtseplein via Den Haag. En het verkeer richting Utrecht kan omrijden via Breda-Gorkum.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 Even over half acht. Goedemorgen. U luistert naar de NOS Radio in Journaal. Het is Wereldkankerdag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte die doodsoorzaak nummer 1 is. Jan Schellens, internist bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt nog steeds, maar liefst 10% wereldwijd. Geldt dat ook voor ons land? Ja, in Nederland is er ook een stijging. Dat is ongeveer 3% per jaar. Waar komt die stijging vandaan, denkt u? Nou, we worden steeds ouder. Uh, kanker is toch een ziekte van de oudere mens. Het begint echt uh, duidelijk toe te nemen boven de 50, 55 jaar. En bovendien sterven we minder aan andere aandoeningen, met name hart- en vaatziekten. Dat betekent dat toch een andere ziekte toch de overhand gaat krijgen. En dat is dus kanker. Meneer ja, schillen. Uh, steeds komen er allerlei berichten naar buiten over genezingswijzes... en, en in andere vormen van kanker. Wat komt u zoal tegen de spreekkamer? Ja, als u het over mythen hebt, uh, dan... Uh, ja, dan... Spelen denk ik toch factoren als uh, stress en gevoel een belangrijke rol bij mensen. Of je daar kanker van krijgt en of je wanneer je stressvol bent um, het proces van genezing kunt, uh, kunt uh, verslechteren. En ik denk dat daar geen enkele basis voor is. Oh. Dat is één belangrijke mythe denk ik. Verder zijn er ook veel mythes over voeding in relatie tot kanker. En ook daar is denk ik heel weinig basis uh, voor. Hoe, hoe komt dat? Waar komt het vandaan weet u dat? Ja, dat is eigenlijk al zo'n oudste de mensheid, denk ik. Uh, mensen hebben toch het gevoel dat uh, door de beleving die ze hebben... een belangrijke invloed uitgaat op, uh, op ziekte en, en genezing. Maar je wil zelf uh, ook iets doen natuurlijk om het te voorkomen. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Je kunt er ook een aantal dingen aan doen. Uh, ik denk dat het met name belangrijk is om uh, niet te roken... en matig te zijn met, uh, met, met alcohol. Maar dat zijn toch ook eigenlijk de belangrijkste dingen die je kunt doen... om uh, kanker te voorkomen. En wat zijn de mythes over voeding? Nou, er zijn heel veel mythes over voeding. Dat je eh, bijvoorbeeld kanker zou kunnen krijgen van allerlei eh, voedingscomponenten, eh, waaronder zelfs vitamine C. En ik denk dat daar geen enkele basis voor is. Eh, er zijn overigens wel belangrijke eh, aspecten aan voeding. En met name moet je natuurlijk gezond eten. Eh, ja, maar wat is dat... gezond eten? Um, ik denk dat groente en fruit belangrijk zijn. Ik denk dat je ook matig moet zijn met uh, heel erg doorbakken rood vlees. Um, maar dat zijn ook eigenlijk de belangrijkste dingen. Overgewicht moet je denk ik ook proberen te bestrijden. Maar ik denk dat de betekenis van voeding en overgewicht... dat die echt enorm ondergeschikt is naar andere risicofactoren als bijvoorbeeld roken. We zeiden het al, er duiken steeds ook weer uh, ja, nieuwe vindingen op... nieuwe ontwikkelingen op in de genezing daarvan. Wat betreft bestraling of medicijnen. Wat, wat vindt u op het ogenblik de belangrijkste ontwikkeling? Er zijn denk ik twee hele belangrijke ontwikkelingen. De eerste is de meer persoonlijke aanpak van kanker, zoals we dat noemen. Waarbij je dus geïnformeerd wordt over de precieze biologische samenstelling van kankercellen. En op grond van die informatie kun je een gerichte behandeling geven met nieuwe middelen of nieuwe combinaties van middelen. Ja, en dat het, dat het lichaam zelf die strijd aangaat, hè, meer aangaat nog. Is, is, dat, is dat denkbaar? Ja, en dat is eigenlijk een tweede ontwikkeling waar u denk ik aan refereert nu. Dat is een uh, uh, andere behandeling dat, uh, van, van immunotherapie. Kankercellen zijn in staat om onze eigen afweer tegen kanker uh, uit te schakelen. En moderne behandelingen met immunotherapie zijn er juist op gericht om die eigen afweer weer te, weer te activeren. Zodat we met ons eigen afweersysteem uh, kankercellen te lijf kunnen gaan. En daar zijn denk ik recent hele fraaie successen geboekt. Ja, daarom was het de wetenschappelijke doorbraak van het afgelopen jaar. Maar we moeten er denk ik nog wel een paar jaar op wachten. Nou, die uh, immunotherapie wordt op dit moment standaard toegepast... bij uh, bijvoorbeeld uh, melanoom, een vorm van huidkanker die heel veel voorkomt. En die blijkt daar ook succesvol te zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk startpunt is... voor het verdere verbeteren van deze therapie. Om die nog gerichter te maken, beter toepasbaar te maken... ook voor andere vormen van kanker. En ook om die uh, vorm van immunotherapie veiliger te maken voor patiënten. Maar hoe ver weg is dat nog? Um, nou, de ontwikkelingen zijn zodanig dat nu um, twee uh, middelen uh, standaard zijn bij het... Althans, één middel is inmiddels geregistreerd. Een tweede middel is uh, bijna geregistreerd. En dat is dus een nieuwe standaardvorm voor de behandeling van melanon. Dus dat is ook echt wel de dagelijkse praktijk geworden. Het duurt allemaal zo lang. Kan het niet wat sneller? Um, ja, dat kankerprobleem uh, is inderdaad een heel groot probleem. Daar wordt natuurlijk al tientallen jaren heel serieus aan gewerkt. Is er uh, voldoende geld voor? Is er voldoende onderzoek mogelijk? De techniek heeft zich zo ontwikkeld... dat op dit moment, denk ik, het gebrek aan geld... de belangrijkste belemmerende factor is. En het beschikbaar zijn van medicijnen. Ik denk dat als daar enorm in wordt geïnvesteerd... de techniek is er om die vooruitgang te maken. Meneer Schellens, Jan Schellens, internist... bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Sterkte met uw werk en bedankt voor het verhaal. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar de sport met Gio Lippens. Gio, doellijntechnologie, kwam er na heel lang zeuren, begrijp ik. En nu staat de videoscheidsrechter op het programma bij de FIFA. Klinkt een beetje ja, ouderwets, hè? Video. Dat is toch voorbij? <laughs> ja, maar goed, video kan ook heel modern zijn... Hè? met alle moderne middelen, alle camera's die er tegenwoordig zijn. Nee, het gaat voornamelijk erom dat de FIFA en de UEFA... eigenlijk altijd uh, al dat soort technologische ontwikkelingen... hebben willen tegenhouden. Wat dat betreft zijn het organisaties die ongelooflijk behoudend zijn... die altijd denken... Ja, um, Foutjes maken hoort bij de sport. Ik kan me Michel Platini nog wel eens herinneren... die gewoon zei van ja, uh, dat hoort toch een beetje bij de romantiek van het voetbal. Ja. Ja, en als je dan bedenkt om hoeveel geld het gaat... Uh, of een bal nou wel of niet over de lijn is geweest, een van de dingen... maar ook allerlei andere zaken, uh, eens een keer een situatie terugzien... is het nou wel of geen rode kaart, is het nu wel of geen buitenspel... nou ja, dat soort zaken is het eigenlijk alleen maar goed dat er uh, een organisatie binnen de FIFA... de IFAP, want dat is ja, een regelgevend orgaan in het internationale voetbal... dat die zich nu is gaan buigen over nieuwe technologieën. En dan moet je dus niet alleen denken aan die videoscheidsrechter... Bijvoorbeeld, hè, die dus bij een overtreding geraadpleegd wordt... zoals je dat in het hockey al een tijdje hebt. Uh, maar bijvoorbeeld ook een strafbankje. Spelers die uh, een overtreding begaan... die kunnen dan een aantal minuten op een strafbankje plaatsnemen... en mogen daarna weer in het veld. Uh, dat soort zaken wordt allemaal besproken. Maar ga er niet van uit dat het al geregeld is voor het WK in Rio... want dat wordt al meteen geroepen door alle betrokkenen in, uh, bij de FIFA... van jongens, nee, uh, we gaan er in maart over praten... Maar dat gaat allemaal niet zo snel ingevoerd worden. Oh, dat gaat nog lang duren, Gio. Dat gaat heel lang duren, denk ik. Ja, ja, jammer. Nou ja, goed. Uh, sneller gaat het in met de atletiek in Nederland. Daar gaat het goed mee. Nederland gaat met een grote groep naar het EK Indoor. Uh, heb je er een verklaring voor? Ja, echte verklaring is er niet voor. Natuurlijk wordt er binnen de Atletiekbond gezegd... Van, ja, het heeft te maken met het programma dat wij afwerken met jonge atleten. Uh, er wordt onder andere gezegd... we hebben veel aandacht besteed aan de sprinters. Nou, en als je even kijkt naar wat er allemaal deelneemt aan het EK indoor in Polen is dat van 7 tot 9 maart. Ja, dan zijn het vooral veel sprinters. Hè. De 60 meter hoorde vier atleten. Gregory Sedok opnieuw. Maar dan verder ook Koen Smetscher, Rona Bakker en Rosinda hoorde. Dat zijn de, uh, 60 meter vlak Daphne Schippers, uh, Jamil Samuel. Nou, dat is al een heel groot gedeelte van de equipe. Dus laten we zeggen, op de sprint doen ze heel erg mee. Op de middenafstand, want daar kijk ik meteen naar... omdat ik Weet dat een flink aantal jaren geleden, eind jaren 80, begin jaren 90, de Nederlandse atletiek ook in zo'n hoofd zat. Toen waren het met name ook de middenafstandnummers waar we heel erg goed op waren. De 800 meter uh, ja, en 1500 meter. Ja, en daar hebben we nog maar één deelnemer. Tijmen Kuypers Kupers op de 800 meter. Ja. Dus dat is nou niet bepaald het speerpunt. Nee, Maar, maar bijvoorbeeld dat Daphne Schippers zo goed doet hè, op de zeven kampen, heeft dat denk je een aanzuigende werking? Gaan meer we jongeren atletiek doen? Ja, en ik denk dat jongeren die aan atletiek doen... dat die met name op die hele korte, snelle nummers... misschien is dat wel een tijdbeeld, hoor. Dat, dat jongeren toch liever even die sprint afwerken. Het, het, het is natuurlijk flashy. Het ziet er mooi uit. Um, ja. Dat dat misschien wel een soort aanzuigende werking heeft. En zeker als ze zien dat er een Nederlandse succes heeft. Maar misschien is ook nog wel het belangrijkste dat die indoorkampioenschappen ook serieus genomen worden. Want ik kan mij in de tijd, in de jaren 80, inderdaad herinneren... dat het met name de indoorkampioenschappen waren. Europees kampioenschappen, Nieuven, 87, 88. Uh, we hebben een uh, wereldkampioenschap uh, indoor-atletiek gehad... waar goed gepresteerd werd. Hè. Denk aan Nelly Coman, Denk aan Ellie van Huls, Denk aan Rob Druppers... nou ja, alle Hank Kulker, al dat soort atleten... Uh, dat zie je dus nu ook weer. Want de afgelopen jaren werd nogal vaak gezegd... Ach, laat die indoorkampioenschappen maar schieten. De buitentoernooien zijn veel belangrijker. Dus ik denk, het begint inderdaad uh, met dat winterwerk. Goed. Gio Lippens over de sport. Dank je Gio. Kees Kwaks bij de ANWB. De opvallende zaken van deze ochtend spits zijn nog altijd de A2. Maastricht-Eindhoven, een ongeluk bij Marhezen. Het levert vijf kilometer file op vanaf Nederweert. Kapotte vrachtauto bij Rotterdam richting Gouda op de A20. Levert ook veel vertraging op. Ruim 9 kilometer van het Rotterdam Prins Alexander. Met een afgesloten rechte rijstrook. Op de A50 ons richting Eindhoven. Daar staat file bij Vechel Noord 3 kilometer. En daar staat ook een flitser. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9. En smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 journaal.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 and not wait De I'm yours. Gebracht door DJ Marcel. Deze week iedere dag een Olympische gast... omdat vrijdag de Olympische Spelen in Sochi beginnen. Twintig Nederlandse schaatsers doen mee voor elf verschillende ploegen. In 1995, doen we even een stapje terug... was er nog maar één commerciële ploeg. Die van Sanex met boegbeeld Rintje Ritsma. Patrick Wouters van de Weijer stond aan de wieg van die ploeg. Tegenwoordig is hij directeur van sportmarketingbureau House of Sports teammanager TVM en een van de initiatiefnemers van de ijsbaan in het Olympisch Stadion. Meneer Wouters van de Oudewijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat u hier bent. Ik begrijp u heeft zoveel functies uh, U heeft nog wel tijd voor ons? Nog net? Ja, het kon nog net. Nee, dat gaat prima. Oké, okay. mooi. Had u in 1995, toen u met die eerste commerciële ploeg begon, verwacht dat er op dit moment zoveel ploegen zouden zijn? Nee... Weet je, op het moment dat je ermee begint... Rintje was toen 23 en ik was 26. En ik denk dat wij überhaupt nooit op dat moment ons gerealiseerd hebben... dat we ja, toch wel later de schaatswereld behoorlijk op zijn kop zouden zetten. En ik heb wel vaker gezegd... soms is het maar beter dat je van tevoren niet weet wat er allemaal achteraan komt. Want dan hadden we ons misschien nog wel een paar keer achter het oor gekrapt. Maar ja, achteraf gezien is het natuurlijk wel mooi... Ja, dat we toch wel een kleine revolutie toen in gang hebben gebracht. Wat heeft die revolutie betekend voor het schaatsen? Heeft het het schaatsen sneller vooruitgebracht? Nou, ik denk, dat, uh, uh, ik denk dat het inderdaad een professionalis professionaliseringsslag uh, uh, voor het schaatsen is geweest. Maar ik denk ook dat uh, Rintje ervoor gezorgd heeft dat uh, schaatsers uh, door gewoon topsporter te zijn. Uh, dat ze ook een, uh, echt een, een bestaansrecht hebben. Dat ze, dat ze er werk, werk hebben. Dat ze er goed voor betaald worden voor alle tijd die ze erin investeren. Maar men was meer topsporter, men werd meer voor vol aangezien? Ja, misschien wel, ja. ja. Want er was toch een kernploeg? Dat was toch een, toch een instituut. Ja, ja, Daar dus, moest je bij komen. Ja, zonder meer. Die bestond dan uh, vaak uit uh, acht of tien schaatsers. Dat, dat weet ik niet precies, maar dat was maar voor een heel, heel beperkt aantal schaatsers weggelegd. En later is bijvoorbeeld iemand als Jochem Uitehagen... die uiteindelijk twee keer Olympisch kampioen is, uh, is geworden... Uh, daarvan is wel eens gezegd dat hij misschien als, als de kernploeg had bestaan, dat hij misschien wel nooit boven was komen drijven. En doordat er in één keer veel meer schaatsers de mogelijkheid kregen om professioneel schaatser te worden. En dat er ook veel meer uh, talent zich kon ontwikkelen. Gewoon heel simpel, doordat er meer geld vrij kwam. Ja, zo simpel is het soms, ja. <lacht> Oké, okay. u heeft gezegd dat het schaatsen in een fase van stilstand dreigt te komen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik, ik heb gezegd dat het op zich, als je een beetje afstand neemt... en je kijkt hoe het anno vandaag draait... dan is dat niet wezenlijk anders dan dat wat wij in 1995 op gang hebben gebracht. Ik ben daar zelf ook nu nog steeds bij betrokken met de TVM-schaatsploeg. Dus het is, het, is, het is meer een constatering. En toen wij de, toen wij de Sanex ploeg begonnen, toen zeiden we ook van... dat we eigenlijk, mensen deden soms al alsof we het ei van Columbus hadden uitgevonden... maar dat was niet zo. Wij hadden eigenlijk het boek gelezen die andere sporten, bijvoorbeeld de tennis of, of de motorsport... Uh, alweer vele jaren voor ons gelezen hadden. Dus we hebben eigenlijk een inhaalslag gemaakt in de jaren negentig. En nu, nu zijn we zeg maar, zo'n twintig jaar verder. En we doen het eigenlijk nog steeds anno vandaag op dezelfde manier... zoals wij het in 1995 hebben ingezet. Nou, En dat is wel iets waar we met z'n allen gewoon eens goed over na moeten denken. Ik denk dat we weer uh, onszelf moeten doorontwikkelen. Want welke manier is dat? Nou, ik, weet je, ik, het is niet zo dat ik daar een hele uitgesproken... Uh, oplossing voor heb. dus ik zeg al, het is Nee, niet de oplossing, maar u zegt, we doen het nog hetzelfde... als twintig jaar geleden. En wat is dat dan? Nou, dat we, hè, dat we een, een, een, een professionele ploeg hebben, hè, die op het moment hè, dat, dat de, de internationale wedstrijden er zijn, dan worden de schaatsers onderdeel van de nationale selectie. Dus als ploeg fungeer je in de zomer zo, bij de nationale wedstrijden zo. Je, je fungeert ook wel tijdens de internationale wedstrijden als ploeg, maar dan val je wel onder de nationale selectie. Nou, dat hele systeem, en je ziet ook dat, dat, dat sponsoren hè, daar toch wat tegenaan hikken. Dus dat systeem staat een beetje onder druk. En ik denk dat we met elkaar, met dat proces is achter de schermen ook al wel aan de gang... dat we met elkaar zo goed moeten nadenken hoe we het landschap op weg naar 2020... nou met z'n allen weer gaan inrichten. Voordat we naar de toekomst kijken, dan eerst even terug naar het verleden. In 1995 werd al genoemd het, het Sanex-team. Rinsma wilde in zijn schaatspak Sanex-schaatspak ook schaatsen. En de trainer, Wopke de Vecht, wilde ook met die Sanex-jas op het ijs wel staan. Laten we even luisteren. Gaat de vecht in deze jas nu ook rintje coachen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het kan, uh, kan ook een drie kleur zijn en het kan ook een neutrale kleur zijn. Wat zijn jouw jou ligt, wil je deze jas aan? Uiteraard? Nou, ik word betaald uh, door, door deze sponsor. Kleding was een heel hot issue en ja, natuurlijk, je probeert uh, om je eigen sponsor op de ijs te krijgen. En we wisten wel dat het heel moeilijk zou worden. Maar ja, als je daar samen niet uitkomt, dan moet de rechter dat doen. Ja het Ritsmaat kwam zelfs voor de rechter. Het was een thema toen. En is het dat nou nog steeds? Want gisteren hadden we in deze uitzending een gesprek... met uh, de van de topschaatsers... die alweer in de clinch ligt met de ijsbond. Omdat ze, uh, de merknamen te weinig zichtbaar zijn. Is het nog steeds een punt? Nou, het, is, het is voor de, de, de, de financiers, de sponsoren, voor de ploegen... is het natuurlijk soms best wel, best wel, wel een beetje zuur... dat, dat op het moment Supreme zij toch een beetje het gevoel hebben... Hè, dat ze op de achterbank plaats moeten nemen... en dat de andere partijen dan op de voorbank gaan zitten. Nou, en en ja, dat, dat wringt. Ja, en daar moeten we denk ik met elkaar een, een betere balans in vinden. Maar dit is iets wat, wat wel breed leeft ook in de schaatswereld. Hè, dus de... de, de Eigenlijk onderkent iedereen dit ook wel. Is dat, een, is dat ook een thema op de Olympische Spelen bijvoorbeeld? Dat sponsors zeggen, nou ja, dit is toch het podium waar we zichtbaar door moeten zijn? Nee, kijk, de Olympische Spelen zijn, uh, zijn, zijn uh, reclamevrij. Dat is al in de lengte der jaren zo. Oh, reclamevrij, en, er zijn een paar hoofdsponsors en die laten de rest niet doen. Wel, oké, okay, daar, daar heb je inderdaad uh, op die manier gelijk in. Het is een heel beschermd, uh, beschermd evenement. Dus, dus ik denk dat daar niet zozeer de discussie in zit. Dat, nee. Dat, nee. Maar uh, is er ook een grens aan te geven van uh, de, de, de die club die zegt we willen zichtbaarder zijn, maar hoe ver kan dat gaan wat u betreft? Als je bijvoorbeeld naar het wielrennen kijkt... dan de, de, de, de wielerploegen. Die kunnen op iedere wedstrijd, iedere klassieker... de Tour de France, maakt niet uit welke ronde... acteren ze altijd als ploeg zoals ze dag en nacht ook trainen. En het enige moment dat ze dat niet doen... dat is bij de wereldkampioenschappen. Maar dat is één dag in het jaar, één wedstrijd. En op dat moment komen ze voor Nederland uit. Nou, in het schaatsen is dat nog heel anders georganiseerd. En dat is een groot verschil. U geeft het net al aan, we moeten er nog maar weer eens naar kijken. Ook om het schaatsen aantrekkelijk te maken. Is die ijsbaan in het Olympisch Stadion daar een voorbeeld van? Is dat... Ja, het is geen nieuwe vorm, Ergens een ijsbaan neerleggen. Maar nou, ik denk, het is ik, toch wel, dit is toch wel weer een heel nieuw initiatief. Ja, ik denk dat die ijsbaan wel een heel ander hoofdstuk is. He. Maar ja. het is wel, denk ik, dat... dat uh, ik denk dat we het schaatsen weer meer naar de mensen moeten toebrengen. In plaats van dat we moeten denken dat uh, de mensen automatisch... altijd wel naar Heerenveen rijden om naar een grote schaatswedstrijd te kijken. En ik denk dat de, de nostalgie uh, van, het, van het schaatsen in het Olympisch stadion... maar ook de, de magie he, die schaatsen gewoon in ons Nederlanders... Dus wij wij... Het zit op een of andere manier in ons DNA, als, als het over schaatsen gaat. U leeft helemaal op, hè, terwijl u dit zegt. Ja, dat is mooi. Even ja. voor de luisteraars, ja. ja maar als je, als je drie dagen lang schaatsbaan in het Olympisch Stadion hebt liggen... en je ziet dat er binnen drie dagen al meer dan 10.000 mensen in de rond hebben gereden... Ja, dat, dan, dan is dat omdat het een mooie setting is en omdat het misschien mooi uitziet. Maar dat is vooral omdat dat gewoon de magie van het Nederlandse schaats is, van het schaatsen is. Ja, en dan zie je dat het nog uh, heel erg leeft dus. Ja, dat, uh, daar, dat, ja dat is, uh, aan alle kanten is dat heel duidelijk. Maar dat moet je dus levend houden. En als je dan een paar slappe winters hebt, zoals nu... dan moet je dus in actie komen. Nou ja, dan moet je dus bijzondere, bijzondere evenementen organiseren. En dan zie je dat het uh, schaatsen nog uh, ons nauw aan het hart gaat. Ja, wat valt er dan nog van u te verwachten? Nou, Er kan er wel een functie vertel. bij. <laughs> vertel. Op gebied van schaatsen. Ja, wat gaat u nog voor een innovatiefste uh, ontwikkelen? Nou, Rentje re en ik hebben eigenlijk dit initiatief gestart, omdat we gezegd hebben, we willen ooit nog een keer een wereldkampioenschap Schaatsen in Nederland in zo'n setting organiseren. Dus misschien wordt dat over een paar jaar wel het volgende hoofdstuk. Dan uh, nodig we u weer uit. Patrick Wouters van de Oude Weien. Hartelijk dank voor uw komst. Dankjewel. En uw verhaal. Het NOS Radio 1 Journaal Media overzicht. De fiscale opsporingsdiensten kijken de kunst af van terrorismebestrijders. De diensten werken aan een nieuwe opsporingsmethode... waarbij informatie beter wordt geanalyseerd en gecombineerd. Het gaat dan om fysieke, maar vooral ook digitale sporen. Een BTW-expert van Deloitte zegt dat in het Financieel Dagblad. Het zou de EU tientallen miljarden euro's opleveren... als BTW-fraude beter wordt aangepakt. Fraude wordt gepleegd door goed georganiseerde bendes. Ze handelen razendsnel in vluchtige goederen. En voordat de fiscus het doorheeft, zijn ze ook weer verdwenen. Goede bestrijding wordt bemoeilijkt door politiek... In, de EU. in België beginnen de campagnes voor de federale verkiezingen in mei. En meteen een waarschuwing. Wie een selfie maakt in het stemhokje riskeert een serieuze boete. Van 300 tot 3000 euro. De Vlaamse omroep VTM legt uit waarom. Een foto maken in het stemhokje is verboden... omdat de stemming strikt geheim is. In Nederland bijvoorbeeld is dat niet zo. Daar mag je gerust fotograferen op wie je stemt. Maar de overheid is niet alleen bezorgd om de geheime stemming... ze is ook bang voor grote vertragingen. En daarom moet iedereen zo snel mogelijk weer uit het stemhoekje zijn. Kinderartsen, ziekenhuizen en ouders willen dat minister Schippers... van Volksgezondheid een nieuwe wet van tafel haalt. De minister wil zieke kinderen beter beschermen tegen het testen van nieuwe medicijnen. Maar volgens artsen worden daarmee ook veelbelovende nieuwe behandelmogelijkheden verboden. Een kinderoncoloog van het Erasmus MC wijst erop dat in Engeland, Duitsland en Frankrijk nu al veel meer onderzoek wordt toegestaan. Daardoor wijken gezinnen geregeld uit naar het buitenland. Het extreme weer in delen van Europa heeft ook een spectaculaire surfactie opgeleverd. Bij Nazaré in Portugal surfte een Brit op een golf van zo'n 25 meter hoog. Volgens sommigen de hoogste golf waar ooit op is gesurfd. Britse krant The Daily Mail heeft een video op de website. Daredevil surfer Andrew Cotton rijdt een monster wave in de Portugese town of Nazaré. Cotton managed to hold his position for around 10 seconds before the wave rose and then crashed behind him throwing him from his board. Ja inderdaad het ziet er spectaculair uit alhoewel ik zie er nog een tweede surfer naast. Nou, nou u moet zelf maar even kijken. Drie Duitse gemeenten spannen een proces aan als ons land een kolencentrale in de Eemshaven alsnog een vergunning geeft. Dat staat in trouw. RWE Essent heeft de centrale gebouwd, maar toestemming om hem ook in gebruik te nemen ontbreekt. De Raad van State vernietigde eerder de vergunning omdat er onvoldoende naar milieurisico's was gekeken. Dat is ook bezwaar van de Duitse gemeenten. Die vrezen dat er de komende decennia tientallen tonnen stikstof en zware metalen op hun grondgebied zullen neerslaan. Straks meer over correspondent Rena Netjes. Zij zit in het vliegtuig op weg naar Nederland. Zo is voorkomen dat ze, net zoals vier van haar collega's in Egypte, zou worden gearresteerd. Die vier journalisten van Al Jazeera zitten al een maand vast, zonder proces. Zometeen hoort u meer.